12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Gebouwen in brand in Libische hoofdstad Tripoli zeggen hooggetuigen. Tientallen doden bij aanslag in Afghaanse provincie Kunduz. En brandalarm ProRail ontregelt treinverkeer in Utrecht. In het zuiden hangen wat wolkenvelden, in de rest van het land is het zonnig. 0 graden in het noorden en zo'n plus 4 graden in het zuiden. Er staat een koude oostenwind. Morgen dan is het opnieuw koud en vrij zonnig. Woensdag dan volgt er vanuit het westen neerslag. In Libië heeft de toespraak van Gaddafi's zoon Seif de gemoederen niet weten te bedaren. Volgens getuigen is op verschillende plaatsen in de hoofdstad Tripoli brand gesticht. Op dit moment zouden het centrale regeringsgebouw en een aantal politiebureaus in Tripoli in brand staan. Op websites als die van Al Jazeera komen montjesmaat zelfgeschoten filmpjes en geluidsfiles binnen. En die lijken te duiden op zeer zware gevechten. Ooggetuigen in Tripoli maken melding van het gebruik van zware wapens. Ja, dit is heavy weaponry. I'm about heavy artillery. People They're all anti regime supporters. All of them are protesters. All I hear is gunshots, heavy artillery. Het ziet als machine guns. Tens of duizenden pro-Gaddafi-supporters zijn trickling down. In de groene square. Het ziet als ze wagen tegen de pro-democratie-supporters. Er is iets in het air. De mensen schreeuwen tegen het regime, zegt deze man in Tripoli. Maar er kwamen ook tientallen aanhangers van Gaddafi naar het centrale groene plein. Om oorlog te voeren tegen de demonstranten. Er hangt iets in de lucht, zo zei die andere getuigen meldt dat de staatstelevisie is omsingeld door demonstranten en ze willen ook het vliegveld bezetten. Ik spreek with other with people who are gathering around the TV station en we are recommending also that we take a, a grip of the airport. The West must know this. They should uh, side with us with the Libyan people because the people are staying forever. Gaddafi is gonna go. Gaddafi is going to go. Gaddafi zal verdwijnen, zegt hij. En het westen moet de opstand in Libië ondersteunen. Dat roept hij op. De Nederlandse ambassadeur in Tripoli, Gerard Steegs... bevestigt dat er gevechten in Tripoli zijn geweest in de afgelopen uren. Ik heb vannacht een tijd lang met mijn uh, raam open uh, geslapen... en uh, kon inderdaad uh, voortdurend uh, schieten uh, horen... En, uh... Een menigte die aan het skanderen was. Ik ben vanochtend uh, naar de ambassade gereden van mijn huis. Dat is een rit van ongeveer uh, 15 kilometer. En ben door uh, verbrande uh, barricades heen gereden. Uh, met uh, daaromheen uh, veel stenen en, en ander... Uh, andere sporen van uh, geweld van de afgelopen nacht. Gerard Steegs, de Nederlandse ambassadeur in Tripoli. Journalisten komen Libië niet in. Uh, correspondent Nicole Fever volgt het nieuws vanuit Jordanië. Nicole, als je dat allemaal zo hoort, dan, dan lijken de dagen van Gaddafi geteld. Is dat ook wat je in de media, in de Arabische media, terughoort? Men durft daar niet al te hard over te speculeren. De man Die zit er al 40 jaar en is in ieder geval niet zo'n plan op de vertrek. Als je luistert naar de woorden van zijn zoon gisteren... En uh, die voegde daarbij het woord, hij zei we zullen vechten tot de laatste man en als je kijkt naar de hoeveelheid geweld Wordt uh, gebruikt, dan is dat enorm. Maar je ziet de steun aan alle kanten afkomen. Uh, Westerse mogelijkheden die om verschillende redenen toch uh, goede banden onder hebben met het gezin. Zoals we al wisten van de mensenrechten die trekken zich één voor één terug. Er uh, klinken behoorlijke veroordelingen, niet alleen van de Verenigde Staten, maar ook uit Europa. Uh, er wordt gesproken over het terugtrekken van diplomaten, het, uh, het uh, terughalen van uh, inwoners, Europeanen. Uit Libië. Maar volgens nog wijkt het regime niet. Terwijl er ook uit eigen land niet alleen van de demonstranten op staat, maar bijvoorbeeld ook van tribale uh, leiders. Kritiek genoemd op, uh, op Gaddafi. En ook een ambassadeur, bijvoorbeeld, die heeft uh, zijn post teruggegeven. Uh, een aantal berichten zijn er over militairen en politie die zich bij de demonstranten zouden hebben gevoegd. Maar het is lastig na te gaan op afstand. Ja, iets anders, Nicole. Uh, Libië, olieproducerend land. Er komen ook geluiden over uh, mensen, vooral in het oosten van het land daar, die, die uh, de, de, de oliekraam wel dicht willen draaien weer een, een tribale leider, erg belangrijk voor het voor het voorzien van Gaddafi, die zei uh, jullie moeten dit bloedvrieten moet stoppen. Want anders dan uh, gaan wij niet door met het winnen van olie. Maar dat zou een enorme klap zijn voor het land. Je ziet ook de olieprijs meteen stijgen. En uh, misschien dat Gaddafi zich daar wat van aan zou trekken. Verder het uh, oliebedrijf uh, BP, die uh, werkt nu aan een evacuatieplan om een deel van zijn werknemers daar weg te halen. Een deel is namelijk uh, uh, buitenlander en een deel is Libisch. Dus ook op, uh, op dat uh, gebied wordt het regime behoorlijk onder druk gezet. Nicole Fever in Brussel, zei het al, zijn de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar om te praten over de situatie. Misschien gaan ze een beslissing nemen over de evacuatie van EU-burgers. In Libië zitten bijna 200 Nederlanders. De Franse regering heeft intussen geadviseerd om landgenoten, uh, aan landgenoten daar om, om Libië te verlaten. We wachten nog op nieuws van Buitenlandse Zaken over een eventuele aanscherping van het reisadvies voor Nederlanders. Dan naar Afghanistan. Een grote zelfmoordaanslag in Kunduz vanmorgen. De provincie in het noorden van Afghanistan... waar Nederland een trainingsmissie voor de politie gaat, gaat doen. Veel burgers zijn daarbij omgekomen. Journalist Bette Dam in Afghanistan. Bette, jij hebt met getuigen gesproken. Wat is er gebeurd daar in Kunduz? Ja, zo ongeveer 3,5 uur geleden... Uh, kregen we de dokter aan de telefoon van het lokale ziekenhuis... die uh, niet ophield met tellen van het aantal slachtoffers... waar plotseling werd binnengebracht... ...nadat de zelfmoordenaar zich had opgeblazen in Sahib, uh, ...dat is in het noorden van Kunduz, op de weg naar Tajikistan. Um, we hebben daarna met, uh, met getuigen gesproken... ...die inderdaad van Manzah aanlopen en aankomen lopen... ...die zich uh, opblies, waarna een enorm vuurvlam uh, uitsloeg... ...en een knal en uh, overal mensen lagen, want op dat moment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 Uh, ...staan te wachten, uh, uh, is dit een aanslag. En dat gebeurt niet heel veel, dus dat is een grote klappen, zeker in Kunduz. Uh, de tijd was het daar iets rustiger na de militaire uh, schoonknee dat Nu, het uh, wordt straks warmer, de Taliban heeft of van zich laten horen in Kunduz en weer zeggen van... ...ja, er komt nu een cruciaal moment aan wie, wie de overhand gaat krijgen. Of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 ...dat 15 minuten rijden uh, ongeveer tussen de twee plekken is. Maar in de bazaar van Coendoes wil Nederland politie gaan trainen. Uh, dat wordt uh, door de Sentie en ook door de NAVO gezien als een veilige plek... ...dan de omliggende districten. Zelfs is het idee in hoe ze zijn te stoppen. En dat soort wat gebeuren. In uh, december was er nog een grote in die Kumbu Bazaar... ...waar de Nederlanders willen beginnen... ...waarbij vele politiemensen omkwamen en ook uh, burgers...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 De brandmelder kwam vandaan dat er een, een schoonmaakploeg was met een, een aggregaat uh, die opstartte en uh, dat ontwikkelde rook. En er is vervolgens een, iemand van de uh, BHV uh, door het pand gegaan en die rook ook echt een brandlucht. En dan gaan we echt op veilig uh, voor onze medewerkers en voor de post. En uh, toen zijn we heel beheerst en zorgvuldig uh, de post uh, gaan uh, afschalen en hebben we op een gegeven moment ontruimd. Na de brand in november vorig jaar bij het verkeerscentrum... en de daaropvolgende chaos op het spoor... wilde de brandweer dit keer geen enkel risico nemen. Treinverkeer werd stilgelegd, geen brand geconstateerd... waarna het treinverkeer na korte tijd weer hervat kon worden. Maar NS verwacht dat de treinen toch pas rond 1 uur vanmiddag weer normaal rijden. Schoonmaakbedrijf in Rotterdam heeft Poolse werknemers mogelijk uitgebuit en onderbetaald. Sommige Polen zouden zeven nachten per week werken voor 4 of 5 euro netto per uur. Ook zaten een paar werknemers in een te krappe woning, waarvoor 250 euro per maand op het salaris werd ingehouden. Vorige week deed het zogeheten schoonmaakinterventieteam nachtelijke controles. In dat team, dat vorig najaar is opgezet, werken de arbeidsinspectie, de politie, UWV en de Belastingdienst samen. Van het schoonmaakbedrijf in Rotterdam is de administratie in beslag genomen. De verkoop van wapens is in 2009 opnieuw gestegen. Ondanks de economische crisis verkochten de 100 grootste wapenleveranciers voor ruim 290 miljard euro. En dat is 8% meer dan een jaar eerder. Dat meldt het Instituut voor Vredesonderzoek. Het zit in Zweden. Sinds 2002 is de wereldwijde wapenverkoop meer dan verdubbeld. Bedrijven in de Verenigde Staten leveren de meeste wapens, ruim 60%. Maar op de lijst dan ook Europese fabrikanten. Die zijn goed voor bijna een derde van de verkoop. Het instituut benadrukt dat Chinese wapenleveranciers op de lijst ontbreken... omdat er niet genoeg gegevens van die bedrijven beschikbaar zijn. Roken, dat leidt tot blijvende hersenschade in het brein van pubers. Jongeren die roken kunnen op latere leeftijd aandachtstoornissen krijgen... blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit. De onderzoekers deden proeven met ratten. Ze ontdekten dat ratten die in hun puberteit nicotine krijgen toegediend... zich op volwassen leeftijd veel impulsiever gedroegen dan hun soortgenoten. En ze hadden concentratieproblemen. Volgens de onderzoekers is het effect bij mensen net zo. Een onderzoeker van de VU vertelt waarom het de eerste keer is dat dit is onderzocht. Ik denk dat er eigenlijk bij sigaretten uh, altijd heel veel de nadruk is gelegd op schadelijke effecten op de longen. En uh, niet zozeer het effect op, uh, op de hersenen. Je zou kunnen zeggen pas de laatste jaren is er ook daar wat meer aandacht voor. Ook omdat we weten dat die hersenen zich uh, nog tot zo laat ontwikkelen.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 TNT had het afgelopen jaar te kampen met tegenslagen... door het winterweer en de stakingen van postbodes. Dat kost het bedrijf 10 miljoen euro. Er wordt nog steeds winst gemaakt, maar er zijn dringend veranderingen nodig... zegt TNT-topman Peter Bakker jaar 2010 uh, 9% minder brieven en kaarten gedaan. Volgend jaar zal dat weer zoiets zijn. We maken daar nog steeds winst mee, maar we hebben natuurlijk grote reorganisaties aangekondigd. die uh, eind vorig jaar ook tot veel beroering hebben geleid. Uh, nou, daar zijn we uitgekomen met de vakbonden. Daar zijn we ook uitgekomen met uh, de vakbondsleden. Maar die reorganisatie ja, die zullen we nu wel echt moeten doorvoeren. Door de reorganisaties verdwijnen er 11.000 banen. Verkeersinformatie hebben we. Bij de ANWB Erwin de Hart. Op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Tussen 1 Brugge en Laren. Een file van 7 kilometer. A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knopend Leenderheide en knopend De Hoog. Daar staat 3 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Tot slot de A4, Den Haag, Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend Badhoeverdorp. Twee kilometer, er zijn daar twee rijstroken dicht. Dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Volgens getuigen is op verschillende plaatsen in Tripoli, de hoofdstad van Libië, brand Het centrale regeringsgebouw en een aantal politiebureaus zouden in brand staan. Tientallen doden bij een aanslag in de Afghaanse provincie Kunduz, waar Nederlanders Afghaanse politieagenten gaan trainen. En het treinverkeer rond Utrecht Centraal is vanochtend ontregeld... doordat het brandalarm is afgegaan bij de verkeersleiding van ProRail. Dat was het uitgebreide nos journaal van 12 uur. Zometeen hier op Radio 1, de NCRV, met lunch. In de ideale wereld rij je een stationwagon met maar 20 bijtelling... maar is die auto wel schitterend vormgegeven? Heeft je auto een groen A-label, maar wel ruimte genoeg voor een gezin met bagage?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 Goedemiddag, welkom bij de NCRV. De Arabische zender Al Jazeera is belangrijker dan ooit... nu het in het Midden-Oosten in diverse landen zeer onrustig is. Is het de objectieve nieuwszender die neutraal bericht... of is de zender toch ook gekleurd in de verhalen die ze brengt? De Nederlandse stepfase werkt voor de zender en is zo mijn gast. In ons mediaforum vandaag presentatrice Shaja Morali en de hoofddirecteur van Playboy Jan Heemskerk. We praten onder meer over het nieuws dat blauw bloed het EO-programma afgelopen zaterdag bracht. Opmerkelijk interview met Huub Oosterhuis, vriend en vertrouweling van de familie, zegt dat de koningin bij haar laatste kersttoespraak zwaar gecensureerd is. In de Nationale Nieuwsfeest gaan we op zoek naar de nieuwskanner van deze week. Vandaag met Klaas de Vries uit Groningen. Wilt u zelf meedoen? Kijkt dan op onze site lunch.ncv.nl. Dit is Radio 1 Lunch. U krijgt van mij het mediajournaal met de nieuwtjes van maandag 21 februari. Internetprovider Access for All biedt Libiërs de kans om in te bellen op het Nederlandse netwerk. Libië heeft het plaatselijk internetverkeer goeddeels platgelegd... en zo kan de bevolking daar toch aan informatie komen en nieuws doorgeven aan de buitenwereld... Access for All heeft voor dit doel een inlogcode en het wachtwoord vrijgegeven. Aan de lijn Niels Huibrechts, woordvoerder van Access for All. Meneer Huibrechts, goedemiddag. Goedemiddag. Wordt er al massaal gebruik van gemaakt? Uh, nee, nog niet. Uh, voor zover ik nu kan zien is er nog geen gebruik van gemaakt... Uh, maar we hebben die lijn toch maar opengezet uh, voor het geval dat. Er is, uh, we hebben dat ook al gedaan de vorige keer dat er in Egypte het internet uh, uh, plat ging, enkele weken geleden. Uh, deze situatie in Libië lijkt daar sterk op, dus uh, het was een kleine moeite om opnieuw die lijnen open te zetten. Is er destijds uh, in het geval van Egypte veel gebruik van gemaakt? Uh, er is toen enkele tientallen keren gebruik van gemaakt. Niet, uh, niet ontzettend veel, maar toch ik denk dat we daar toch een, uh, een kleine maar belangrijke bijdrage hebben kunnen geven. Het gaat meer om het symbool, de, de symbolische waarde van wat jullie doen? Nou, nee, het gaat er meer om dat we uh, sterk geloven dat de, de toegang tot informatie en vrije communicatie. Uh uh, uiteindelijk uh, conflictverminderend uh, zal werken in plaats van uh, conflict uh, verhogend. En dat uh, de mensen in die regio er dus baat bij hebben om, uh, om toegang tot het vrije internet te hebben. Het is natuurlijk wel een dure grap voor de Libiërs, want ze moeten inbellen naar Amsterdam. Ja, dat, dat is waar en dat is waarschijnlijk ook een van de belangrijke redenen waarom er maar weinig gebruik van gemaakt wordt. Maar toch, uh, de vorige keer in Egypte die, uh, die enkele tientallen keren dat er gebruik van gemaakt is... laat toch zien dat er mensen zijn die, uh, die dat belangrijk genoeg vinden om naar... Uh, uh, nou ja, geld voor te betalen. Want inderdaad, ze moeten vanuit Egypte en nu dus vanuit Libië uh, inbellen op een Nederlands nummer om, uh, om met de internet verbinding te kunnen maken. Het is een beetje zoals honderd jaar geleden, toen er heel veel van dat soort verbindingen waren en mensen ook als enige manier zeg maar, op die manier konden inbellen. Um, gaat het om, om capaci capaciteit die jullie toch niet meer gebruiken? Uh, het, het lijkt misschien honderd jaar geleden, maar zo lang is het echt nog niet. Maar uh, ja, nee, dit, is, uh, dit is een wat oudere dienst. Inmiddels is in Nederland iedereen overgegaan op, uh, op breedbandverbindingen. Maar die, uh, die inbeldfaciliteiten die liggen er nog en die uh, worden ook nog in Nederland wel eens gebruikt. Het is, uh, uh, ja, die hebben nog een hele grote capaciteit, dus het is uh, uh, uitstekend bruikbaar om... Uh, uh, in zo'n situatie aan te bieden aan, uh, nou ja, bijvoorbeeld aan Libië. Nu zei je dat net ook al, Access for All is een bedrijf dat hecht aan de, de, het vrij beschikbaar zijn van informatie. Uh, Access for All daarentegen is natuurlijk ook een KPN-dochter. Een ja. bedrijf dat misschien wel grotere en andere belangen heeft. Is dat niet strijdig met elkaar? Uh, nee, dat geloof ik niet. De, de belangen waar wij uh, uh, nu voor staan, dat zijn niet zozeer bedrijfsbelangen, maar algemene uh, belangen. De, de uh, vrij toegankelijke informatie en uh, toegang in, in dit geval tot onafhankelijke media lijkt me essentieel voor, uh, uh, voor mensen in zo'n crisissituatie als nu in, uh, in Libië is. Ja, file media van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, de NVJ, die meldt net dat Libiërs geen internationale telefoontjes meer kunnen plegen via de landlijn. Dat is ook de oefening voor jullie idee? Dan ben ik bang dat, uh, ja, dat daarmee ook de toegang tot onze lijnen geblokkeerd is. Uh, nou, het is er is moeilijk uh, wat over te zeggen anders dan uh, uh, een paar weken geleden in Egypte. Daar kwam nog steeds heel veel uh, nieuws uit, uh, naar buiten. Bij Libië lijkt dat anders. Dus het is heel moeilijk om betrouwbare uh, informatie uit dat land te krijgen. Dus ik, uh, ik weet niet hoe het zit. Maar als, het, uh, als dit klopt, dan is het inderdaad zo dat ze ook niet uh, op ons uh, Amsterdamse inbelnummer kunnen inbellen meer. We gaan het afwachten. Dank voor deze toelichting, Niels Huijbrechtse, woordvoerder van Access for All. Dank je wel. Graag gedaan. Marco Borsato is volgend seizoen definitief een van de coaches in The Voice of Holland. Dat meldt de Telegraaf vanochtend. Hij neemt bij het RTL-programma de plek in van Jeroen van der Boom... die een contract bij SBS heeft getekend. Borsato, die zelf ooit werd ontdekt in de Sound Mix-show... komt superlatieven tekort. Hij noemt The Voice de beste talentenshow ooit... en beschouwt het als een eer dat hij in het programma mee mag werken... De tweede reeks van de Kijkcijfer Klapper De Voice, begint waarschijnlijk in augustus. Weet u nog? 1975. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd, dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. Wilk Alberti vertolkte toen de rol van Roy Royer Stien Roy in de gelijknamige film. En vanavond, 35 jaar later, is ze weer te zien als Royer Stien. Deze maal is hij een prostituee die in de BNN-serie Walhalla... het peesplekje van een collega inpikt. Als Alberti kwam er een droom uit toen ze met haar zoon Johnny de Mol mocht samenwerken. Die speelt een van de hoofdrollen in tot nu toe matig scorende Walhalla. In het afgelopen jaar plaatsen de Volksstand wekelijks een artikel over een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse sportgeschiedenis. Deze verhalen werden gebundeld en vormen nu de Nederlandse sportkanon, onderverdeeld in 35 zogenaamde vensters. Vanmiddag wordt de kanon gepresenteerd in het Olympisch Stadion. De eerste exemplaren zijn voor Renier Paping, Art Schenk, Rob Rensenbrink en Ron Zwerver. De Night Liefhebbers konden zich afgelopen weekend in het autoton in Rosmalen vergapen aan een stunt replica uit de jaren 80 serie Night Rider. Het AD was er ook en kwam erachter dat de wagen nogal tegenviel. Uit de mond van een trouwe fan tekende de kant op: de voorbumper klopt niet, de achterkant van de wielkast is anders en de karakteristieke rode lampjes op de grill zijn nep. Ze hebben de voorklep gewoon iets geopend en er een lichtgevend neonbuisje onder gelegd. Teleurstelling in Brabantus. De schrale troost voor de fans was wel dat David Hesselhoff hemzelf wel echt een keer in de wagen heeft gezeten. En voor wie zich afvraagt hoe de kijkcijfers van Boers zoekt Vrouw... ...gisteravond waren, dat vergeten we natuurlijk niet. Het programma was met ruim 4,9 miljoen kijkers... ...nog wel verreweg het best bekeken programma... ...maar het eerdere record van 5,2 miljoen werd wederom niet gehaald. Secret Story, het nieuwe vlaggenschip van Net5, beleefde gisteren een dieptepunt. De aflevering met hoogtepunten van de afgelopen week trok slechts 169.000 kijkers. Onrust in onder meer Tunesië, Egypte en Libië. Al Jazeera is er volop bij maar veel Nederlanders zullen niet via deze zender het nieuws volgen... terwijl Al Jazeera steeds belangrijker wordt in de mondiale berichtgeving. U praat over Al Jazeera met oud-NOS-correspondent en collega Step Fase... die ruim vier jaar voor Al Jazeera in Indonesië werkt. En met Imad Alkaka, journalist en oud-presentator van de Moslem-omroep... met een Palestijnse achtergrond Step Fase om met jou te beginnen. Goedemiddag vanuit Jakarta en Entweg... Een heel eindweg, ja, maar het klinkt toch lekker dichtbij, of niet? Ja, dat, dat is dan weer het voordeel. We hebben wel wat vertraging. Dus we zullen niet om elkaar heen moeten praten. Uh, Step, als, uh, als je El uh, Al Jazeera kort zou moeten duiden, duiden... is het dan gewoon de Arabische CNN? Een internationale nieuwszender. Dat is het kortste wat ik uh, erover kan zeggen. Het is gewoon een nieuwszender, uh, inderdaad, net als CNN. We proberen de, de hele wereld te verslaan... Uh, en uh, daarmee ook uh, hopelijk CNN en uh, de andere concurrenten uh, te vlug af te zijn... En wat zijn de sterke punten van Al Jazeera? Uh, sinds ik voor Al Jazeera werk, ben ik op plekken geweest... waar je normaal gesproken niet zo snel zal komen voor andere uh, stations. Ook niet voor de NOS. Al uh, Jazeera heeft, vindt het belangrijk om dingen, gebieden te, te coveren... waar uh, andere journalisten niet snel komen. Mensen aan het woord te laten die anders niet zo snel aan het woord gelaten worden. Dus het is belangrijk om op zoveel mogelijk plekken op de wereld te zitten. En dat zie je dus nu ook. Dus als er dan ook echt iets gebeurt, dat je er dan ook echt bij bent... Maar wat is het dan dat El Jazeera daar wel toegang toe krijgt? Het is, een, het is het idee om zoveel mogelijk mensen op verschillende plekken neer te zetten. En ook om ervoor te zorgen dat die mensen, zoals ik, heel veel door het land heen kunnen reizen. Dus dat er ook geen beperkte budgetten zijn voor, voor reizen en om, om, om reportages te maken. Dus wij gaan overal op af. Daar komt het in feite op neer. Je bent Alkaka, een uh, journalist in Nederland. In Nederland. Bij Rijmond. Uh, zit u met een Palestijnse achtergrond. Uh, ja. Je spreekt Arabisch, jij kon alles goed volgen. Was je beter op de hoogte van wat er in de Arabische wereld gebeurt... Um, dan dat de Nederlandse media um, uh, zeg maar jou informeerden? Ja, nou, ik denk dat uh, precies zoals mijn collega zojuist zei... je krijgt een uh, wat compleet beeld... omdat ook die geluiden aan het woord komen... die je bij de Nederlandse media niet zo snel uh, ziet. De geluiden van de gewone burger... hoe uh, hij of zij het heeft uh, ervaren bijvoorbeeld in Egypte. En uh, ik moet erbij zeggen, ik spreek inderdaad Arabisch... Dus ik kijk, maar ik kijk zowel naar Al Jazeera uh, Arabisch als Al Jazeera English. Zit daar verschil uh, tussen? Uh, in principe uh, niet. Alleen vind ik het soms wel uh, prettig om, uh, om, om voor, voor mijn eigen complete beeld... om dat nog eens uh, uh, ook in, in het Engels te kijken. Plus dat als ik Nederlandse uh, collega-journalisten op bezoek heb... of vrienden, dan, dan is het energiseren uh, Engels natuurlijk ook handig... om even aan te zetten. Ja, goed. Maar iemand die zender kreeg natuurlijk ook alle ruimte. Zeker als het ging om de gebeurtenissen het, op het Tahirplein. Uh, Europese media, die moesten af en toe rennen voor hun leven. Ja, ja dat, uh, dat, dat scheelt natuurlijk enorm... dat uh, Al Jazeera ook werkt met vrij veel uh, Arabische journalisten. Toen ik nog op de School van Journalistiek zat... Had, was een van mijn afstudeerstukken was ook gericht op... Ja, je men, in Nederland zou die redacties ook echt wat multiculturele moeten maken. Zodat uh, ook het uh, multiculturele wat we in Nederland hebben... de rijkdom die we weer hebben... Dat ook de, ten optimale zouden kunnen benutten... voor uh, complete journalistiek voor, van, uh, voor Nederland. En je ziet dat Al Jazeera heel goed speelt... Met al die verschillende etniciteiten. Het zijn ook niet alleen uh, Arabieren die ze in dienst hebben. Ze hebben Pakistani, um, uh, Afrikanen en ook Westerse journalisten ja, Precies, Ik Step, een Hollandse, een Hollandse ja, journalist... Er 60, uh, 60 nationaliteiten werken voor Al Jazeera. Dus uh, zo'n beetje de hele ja. wereld is vertegenwoordigd. Step, wat is voor jou het, het grote ja. verschil? Hè? Want je, hebt, uh, je werkt nu vier jaar geloof ik hè, voor Al Jazeera. Wat is het grote verschil met werken voor uh, Al Jazeera ten opzichte van de NOS? veel meer verhalen kunnen brengen dan ik voor de NOS ooit uh, kon doen. Dus inderdaad wat ik zei, op, overal op afgaan. Heel veel reizen, verschillende uh, gebieden bezoeken die heel moeilijk te bezoeken zijn. Je krijgt ook de faciliteiten daarvoor. Dat is het, het allergrootste verschil. Ik heb natuurlijk nu een team en uh, ze, ze bezuinigen niet op reportages. Dus als er een verhaal gemaakt moet worden, dan, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat het kost. Ga erop af. Step, als je naar de gebeurtenissen, voor jou, net zover van jou vandaan, denk ik, als bij ons vandaan, maar de gebeurtenissen in het Midden-Oosten kijkt, denk jij dan dat El Jazeera ook een aanwakkerende functie heeft gehad, invloed heeft gehad op de gebeurtenissen daar? Nou ja, dat is interessant om te onderzoeken natuurlijk, maar wat je wel ziet is dat inderdaad mensen overal in Libië ook, zoals ik vanochtend weer zag, echt hun nek uitsteken om op Al Jazeera in te bellen en hun verhaal kwijt te kunnen. Dat konden ze natuurlijk van tevoren nooit en nu hebben ze dus een Arabische zender, een zender uit hun eigen regio, waar ze dus hun verhaal kwijt kunnen en dat, dat heeft zeker een, een boemerang effect. Iemand Al Kaka heeft Al Jazeera een aanwakkerende invloed gehad? Ja, zeker weten. En ik wil daar ook nog op aanvullen dat uh, hè, uh, juist vanwege het feit dat Al Jazeera ook uh, rondom het Palestijnse-Israëlische conflict ontzettend uh, veel nieuws heeft gegeven, hebben Arabieren in Nederland, hè, want die groep vertegenwoordig ik dan ook natuurlijk een beetje, um, ook echt zoiets van we moeten daar naar kijken, want daar krijgen we het uh, completere beeld. En dat aanwakkeren van uh, ook het bewustwordingsproces uh, van uh, Arabische Nederlanders uh, wordt daarmee zeker uh, gestimuleerd. Dus, maar is, is, is Al Jazeera. Zoals ze zelf zeggen, even met jouw beginnsterp... de enige politiek onafhankelijke televisiezender van het Midden-Oosten? Zover ik kan zien wel. Het is inderdaad uh, onafhankelijk. Het laat al, al, wel heel duidelijk alle partijen aan het woord. Het is ook een van de weinige Arabische zenders. Niet, misschien zelfs de enige die Israël steeds aan het woord laat. Dus het is zeker uh, een objectieve nieuwszender. Iemand? Ja, nou, helemaal mee eens. Ik, uh, af en toe twijfel ik zelf nog wel een beetje of ze over de Golfstaten uh, volledig uh, uh, informatie geven. Maar zeker nu de laatste dagen Want? bij de Bahrein hebben... Nou ja, uh, je, krijgt, je krijgt toch wel, uh, bijvoorbeeld over Saudi-Arabië en zo, krijg ik net wat minder nieuws uh, over wat daar nou precies gebeurt. Um, dus dat valt mij in ieder geval wel op. Maar nogmaals, ik heb daar voor de rest geen onderzoek nee. naar gedaan of zo. Maar het valt nou, me wel op. Als er op. minder nieuws uit een bepaald gebied komt, is het vooral omdat het heel moeilijk is om daarin te komen. Dat zie je nu bij het Libië. Ook en Saudi-Arabië is hetzelfde probleem. Al Jazeera is natuurlijk staat heel erg bekend en het is soms echt heel erg moeilijk voor uh, onze journalisten, zeg maar, om daar naartoe te gaan. Nou, nou heeft Step, ja. de, met name de Verenigde Staten een aantal jaren flink getoeterd dat Al Jazeera een propagandazender is. Nou ja, toen ik voor Al Jazeera ging werken, stond ik ook opeens in Nederland bekend als uh, ongeveer staatsgevaarlijk. En uh, dat ik zou gaan werken voor een terroristenzender en, en dat soort dingen kreeg ik allemaal te horen. Ik heb toen altijd gezegd, ga nu gewoon kijken. En dat was vier jaar geleden. En ik heb nu wel een beetje het gevoel dat dat eindelijk nu gebeurt en dat die vooroordelen weg beginnen te, te gaan. Je mag Nederland inmiddels weer in? <laughs> ja, dat was geen probleem overigens. Oh. Nee, maar goed, er werd wel heel raar tegen je overstap aangekeken. Dat, dat... Ja, ik kreeg die reacties. Dat waren die reacties die, die ik kreeg. Dat je bijna als staatsgevaarlijk werd gezien. Of als een soort ja, Al-Qaeda-TV. Zo werd het wel een beetje gekscherend genoemd. Dus ik zei steeds... maar ja, het enige wat ik kan doen is jullie zeggen dat jullie gewoon moeten kijken. En dan zul je staan te kijken wat je gaat zien. Het is namelijk echt iets heel anders dan je verwacht. Ja. Maar goed, iemand. als je even, even kijkt naar het, uh, wat er feitelijk gebeurde. Er is Al uh, Jazeera is opgericht uh, met 150 miljoen uh, dollar... Van ...van De Emir van Qatar. Dus je kunt je voorstellen, nou ja, goed, ja. in algemene zin zeg je um, wiens brood men eet, wiens taal je spreekt. Ja, en zeker in het Midden-Oosten is dat bedoel. natuurlijk zo. Uh, uh, maar je, je merkt wel dat Jazeera dat inderdaad precies uh, uh, wat zojuist gezegd is... wel bezig is om overal binnen te dringen. En uh, dat, dat ook wel behoorlijk lukt. Maar ja, nogmaals, het valt wel een beetje op. Ik denk uh, uh, wel dat ze een enorme uh, slag hebben gemaakt om dat uh, te verbeteren... ten aanzien van ook hoe ze begonnen zijn. Ik vind ze nu echt volwaardig. En ik denk omdat ze ook heel erg gequoteerd worden. De Nederlandse media hebben Jazeera heel vaak gequoteerd de afgelopen periode uh, rond de opstanden in Tunesië en Egypte. En, en nu ook in Libië. Dus uh, Al Jazeera wordt nu ook echt gebruikt. Het wordt nu ook echt als een volwaardige nieuwszender uh, gezien door het Westen. En die acceptatie zorgt er ook voor... dat Al Jazeera in haar uh, berichtgeving alleen maar beter wordt... Ik uh, ga je wat leuks vertellen. Zometeen gaat Dorot Megas naast mij een berichtje uh, vertellen... Waarin, uh, uh, waarin El Jazeera gekood gaat worden. Daar gaan we nu naar luisteren. Ja. Ik wil jullie allebei beiden hartelijk danken. Correspondent Stepfase, die uh, voor El Jazeera werkt. Voormalig staatsgevaarlijk. Uh, maar nu valt het ervan ook erg mee. <laughs> en Imad Elkaka, financejournalist en oud-presentator van de Moslem-omroep. Beiden, hartelijk dank. Geen dank. U krijgt uh, de hoofdpunten van het nieuws. Dorot Megas. Radio 1. Het NOS-journaal. Te beginnen inderdaad met een bericht van Al Jazeera aan Libië. Er zijn vannacht zeker 61 mensen omgekomen bij geweld... tussen aanhangers en tegenstanders van het regime... meldt die televisiezender Al Jazeera op basis van bronnen bij ziekenhuizen. Rellen braken uit na een toespraak van de zoon van kolonel Gaddafi. En ook nu op dit moment is het weer onrustig in de hoofdstad Tripoli. Verschillende regeringsgebouwen zouden er in brand staan. De verkoop van wapens is in 2009 opnieuw flink gestegen. Ondanks de economische crisis verkochten wapenleveranciers... voor ruim 290 miljard euro. En dat is een stijging van 8 procent meldt het Instituut voor Vredesonderzoek in Zweden. Sinds 2002 is de wereldwijde wapenverkoop meer dan verdubbeld. In de Afghaanse provincie Kunduz is een zelfmoordaanslag gepleegd. Er zouden zeker 28 doden zijn. Aanslag was bij een gebouw waar veel mensen stonden te wachten... voor het afhalen van een identiteitskaart. En een schoonmaakbedrijf in Rotterdam... heeft Poolse werknemers mogelijk uitgebuit en onderbetaald. Sommige Polen zouden zeven nachten per week werken... voor vier of vijf euro netto per uur... En ook zaten een paar werknemers in een te krappe woning, waarvoor 250 euro per maand op het salaris werd ingehouden. De administratie van het Rotterdamse schoonmaakbedrijf is in beslag genomen. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vooral in Zuid-Limburg en Zeeland komen er nog wolken voor, maar in de rest van het land is het zonnig. Later vanmiddag zal ook in de bewolkte gebieden de zon doorbreken. Het is koud met temperaturen die in het noorden net onder nul blijven... en in het zuiden vanmiddag rond plus 2 uitkomen. De matige zuidoostwind maakt het voor het gevoel nog een stuk kouder. Komende nacht gaat het flink vriezen. De minima lopen uiteen van min 2 in Zeeland... tot min 7 in het oosten en noordoosten van het land. Morgen is het opnieuw zonnig. Met min 1 in Groningen tot 3 graden in het zuiden... is het ongeveer even koud als vandaag. Ook staat er opnieuw een koude wind uit het oosten tot zuidoosten... Woensdag vocht er vanuit het westen neerslag. Dit wordt overal regen, maar kan in het binnenland beginnen... als sneeuw en gladheid opleveren. De rest van de week verloopt wisselvallig en zacht... met middagtemperaturen rond een graad of 8. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... staat tussen knopend Leenderheide en knopend De Hocht een file van 2 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht. En op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Schiphol en knopend Badhoevedorp, 3 kilometer... Er zijn er twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1 Lunch. Het Media Forum. Met vandaag als gast Sascha Morali, presentatrice en Jan Heemskerk, hoofddirecteur van Playboy. Welkom beiden. Geweldig dat je ons aan elkaar linkt, Frank, dank je. Daar, was je, daar word je heel blij van, van deze link. <lacht> nou, heb ik ook zo'n sexy gesprek? Ja, ik toch? weet het. Heb je ooit gefigureerd in zijn blad? Nee, toch? Nee, oh, nee, nee, nee, nee, nee. Daarom is het dit zo leuk. Ja. Ja, nee, dat is een flauw vraag. Nee, goed, we gaan het er helemaal niet over hebben. We gaan het hebben over wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt. Ik allerlei gekke onderstromen in deze. Nou goed. Ja, nou ja, twee handen boven de tafel, dan maak ik me geen zorgen. Nee, Oké. Laten we het hebben over iets wat buitengewoon serieus is, wat, eh, namelijk de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Het is uh, elke avond weer spannend wat er nu weer aan gebe gaat gebeuren, staat er gebeuren, moet ik zeggen. Um, van, gisteren was het uh, Libië die aan de beurt was. Um, uh, de toespraak van Saif uh, Gaddafi, de zoon van, um, van, van uh, de grote leider Gaddafi. Saja, je hebt er naar geluisterd. Wat vond je de mooie toespraak? Ja, heel ontroerend. Nee, het is natuurlijk uh, uh, een, een machthebber die uh, uh, net als een kat in de nauw. Uh, uh, ja, gekke sprongen maakt. Um, en waarom zijn zoon? Um, misschien wel om te laten zien... Uh, dat uh, Mohammed Gaddafi zelf heel stevig in het zadel zit. Wat je zag bij Ben Ali... is dat zijn dochters op een gegeven moment al het land uit waren. En dat je dan al een beetje aan je theewater voelde. Wacht even, als die kinderen die naar hun, hun dure om, villa's... Ik. In, in, in, ja, ik gaf in Canada naar een no. dure villa's gaan. Uh, ik geloof dat dat... Uh, um, uh, in Egypte ook was. Dus misschien het feit dat hij laat zien mijn, mijn uh, troonopvolger. Hè? Uh, die, die is er gewoon nog. Die, die is er gewoon nog. Ik ben voor de continuïteit. Ik denk dat dat hier een, een heel duidelijke boodschap uh, van moet uitgaan aan het volk. Want wij gaan absoluut niet het ja. veld ruimen. dan heeft spak het je aan dat uh, hij zei, de zoon zei, dat we de Arabische landen niet over één kan moeten scheren. Ja, dat lijkt me ook niet dat we dat moeten doen, maar ik heb wel het idee dat we van, van makkies naar steeds uh, gevaarlijke dictators aan het opschuiven zijn. He? Dit, uh, we hebben nu, de, nou, het waren al geen makkies, ik zet het ik zit hier enorm te heigen achter mijn stoel. Nee, nee, maar dit, dit, dit wordt, het wordt wel steeds erger, heb je de indruk, dat, dat, dat, dat de, de, de jongens die, die nog met, uh, nou ja, laten we zeggen, redelijk milde druk... Uh, na een paar weken weggingen... Nou, ben zijn Ali een beetje, was er wel eruit te kegelen. Ja, dat drie weken is. Nou, hoe lang heeft uh, Egypte geduurd? Ook een week of twee, drie, schat. Ik, ja, maar wacht even. Ik denk dat hier wat hardnekkiger jongens dan, dan zitten dan in Libië. Dus daar zou je wel eens gelijk kunnen hebben. Ik zie die Gaddafi ook niet snel, uh, niet snel vertrekken. Waar, nee. waar we ons niet in moeten vergissen... Uh, en, en dat is een van de punten die ik graag... Uh, als we het hebben over, over media en deze situaties... graag uh, nog onder de aandacht wil brengen... is, laten we vooral niet alleen kijken naar de pleinen... en, en alle spannende beelden. Laten we ook kijken naar bijvoorbeeld de aftermath. Hè, zo noemen ze dat bij de grote persbureaus... van wat er bijvoorbeeld in Tunesië gebeurt. Daar wordt nog steeds gedemonstreerd. Ghanouchi, die nu uh, de taken van Ben Ali op zich heeft genomen... was al groot onder, onder Ben Ali, maar ook al onder Bourguiba. Dus de mensen willen... echt van hem af. We zijn er nog niet. Dus wat, ja. wat we moeten doen, ja. blijven kijken. Ook naar Tunesië, hè, die de grote trendsetter was uh, in dit geheel. En, en kijken, want als we het, het woord revolutie gebruiken... een revolutie, een omwenteling van het ene regime naar het andere... moeten we ook kijken, we weten het beginpunt, maar is dat eindpunt er? Ja. Jan uh, Heemst, kijk, wat, wat is de rol van de media in dit soort processen? In de eerste plaats lijkt me die heilzaam. De tijd dat je als een beetje dictator dit alles af kon sluiten van de buitenwereld, is toch wel een beetje voorbij. Je ziet het zelfs in de meest restrictieve nou, toch regimes. Hoe gebeurt dat weer? Hè? Nu ook Jawel, in Libië, maar... Libië schijnt, heeft in ieder geval internet afgesloten. Ja. Waarschijnlijk zegt althans via media ook de, de internationale telefoon. Ik twijfel er geen seconde aan of ze alles zullen proberen af te sluiten. Inclusief het binnentreden van journalisten uit het buitenland of wat dan ook. Maar je zult zien dat er op de een of andere manier heeft het nieuws tegenwoordig met al die communicatiemiddelen die we hebben en, en, en de neiging om. Tussen al die oude mazen van geweld heen te slippen. Dus in die zin is dat wel een, wel een grote vooruitgang. Heb ik ook laatst hier wel eens betoogd. Ik denk dat er zelfs een dubbele rol is. Ten eerste de social media... Uh, hebben echt de wereld overgenomen. Uh, er ontstaat ook een heel nieuw vocabulaire. Een woord als cyberwarriors, bijvoorbeeld, vind ik een prachtig woord. Wat mij ontzettend inspireerde, is dat ik las... dat in China zoekopdrachten met het woord jasmijn worden geblokkeerd. Omdat in Tunesië begon het woord jasmijnrevolutie. Dat, mijn... ja, dat is onze nationale bloem. En zo heet mijn dochter ook. Dus ik ben extra gevoelig hiervoor. Dat je ook ziet, in China wordt nu getwitterd... en, en op Facebook met het woord jasmijn. Maar wacht even, dat is interessant. Dus dat, Het zou dus kunnen betekenen dat dit een key missie in het Midden-Oosten... Ontstaan is en die dankzij social media en internet in brede zin over de hele wereld. Gaat. Ja. Geloof je erin, Jan, dat het dat zo breed zou kunnen zijn? Dat ja, dat ook... geloof ik absoluut. Er is niet zo'n afstand, bestaan niet. Ik bedoel, iedereen heeft Twitter-vrienden uit, plotseling uit, uit allerlei landen waar je afhankelijk niet eens van had gehoord. Maar ik denk dat we maar nog dat verder is, terug kunnen. Dat zou een hele interessante dimensie zijn als het die schaal opgaat. Fra ja, Frank, Frank denk ik denk dat we terwijl. nog verder terug kunnen. Ik denk namelijk dat het al begint met de verkiezing van Obama. He, zoals je zegt, Kennedy was de eerste televisiepresident. We weten allemaal dat, dat verhaal van... hij had een debat met Nixon. Op de radio had Nixon gewonnen, of was het gelijk. Ja, maar, dat zweet, maar Kennedy op kielochtje. tv. Precies, de, de, ja. die mooie jongen die won... Met Obama hebben we gezien dat, terwijl Bush het altijd moest hebben... van de grote van van, van, van van grote multinationals... Obama heeft de gewone mensen gevraagd via internet... steun mij, al is het met een dollar... Zo is hij uiteindelijk toch president uh, geworden. En ik denk dat het feit dat Obama nu in het Witte Huis zit en niet Bush, dat dat een. een we weten nog niet precies hoe, maar over vijftig jaar weten we op welke manier dat deze revoluties heeft beïnvloed. Ik, ik geloof dat, dat, dat Obama op de een of andere manier het in ieder geval niet heeft tegengehouden. Jan Heemst, kijk, laten we even kijken naar een ander uh, klein stormpje. Een revolutie is het zeker niet, maar een klein stormpje dat opstak uh, afgelopen zaterdag. Uh, namelijk Blauwbloed, het EO-programma. Diepe zucht. <laughs> ja, nee, nee, nee. <laughs> een enorme zucht bij jou. Dus uh, klein nieuws, klein leed hoort er ook bij. Uh, uh, nou, ik weet het niet. Nou, het is niet zo klein. Ja, ik vind, Wacht, oké. Okay, even, even twee zinnen, dan weet iedereen waar we het over hebben. Namelijk dat de, het nieuws brachten zij, Huub Oosterhuis, de predikant. Die zei daarin dat de, er nogal geschrapt is in de kersttoespraak van uh, de koningin dit jaar. En met name omdat het zou gaan omdat haar boodschap van verdraagzaamheid bij de PVV gevoelig ligt. Ja, lees ik net toch de krant en, en staat daar toch in dat hij vervolgens ook heeft gezegd dat hij dat alleen maar denkt. Dus dat er helemaal geen sprake van is dat iemand dat ook tegen hem heeft gezegd. Dat alleen zijn iemand, indruk de was. Iemand van is hem. Nee, nee dus, dus zijn indruk. Maar ik heb er een aardige theorie over. Ik denk dat, dat dit inderdaad wel degelijk een, een complot is van het, van het koningshuis om... Uh, om, de, om toch die vervelende, de vervelende, die aan de macht zijn op het ogenblik... waar ze een zijn hekel, zijn hekel aan, aan wilders, wordt gezegd. En ik zie hier een, een echte diep spin. Ik zie hier dat de jongen van de EO is getipt... om een heel klein itempje, een bijna onbeduidend itempje... tussen de vrolijke skifilmpjes en toestanden in... waarin even in een bijzin door die meneer Oosterhuis wordt gezegd... Van ja, van er wordt tegenwoordig ook in de, in de, in de, in de teksten van is de, de koningin Moran, gezegd. Is dit een diep spin? Uh, nou, ik, ik vond de, de column van Ronald Griphard vandaag in de Volkskrant heel interessant. Die refereerde aan uh, koningin Wilhelmina, die zich destijds enorm distanceerde van het uh, uh, Nazi-regime en iedereen met Nazi-sympathieën. Uh, ik denk dat koningin Beatrix inderdaad een heel geëngageerde vrouw is. En ik denk dat je als koningin. Nou ja, maar om die lijn door te trekken: Juliana, die zich die als bijna volwil pacifist opgesteld heeft. Nou ja, ik denk dat, dat, beide dat konden dat. Beatrix uh, er enorm veel aan gelegen is om, om voor nationale eenheid op te staan. En ik denk dat dat ook mag als koningin. Als je er alleen maar bent om lintjes door te knippen... ben je een beetje ja, erg Ja, maar duur. dat is een beetje het probleem. Dat, dat is natuurlijk in feite wel zo. Hebben we afgesproken eh, met z'n allen. Dat, dat, dat de koningin heeft een ceremoniële functie. en wat zij ja, Maar zij heeft, mag van, in haar onder, kerstoos, toespraak, toespraak, de regering zeggen wat ja, ze ja, wil. Ja, dat, dat blijft de luisteren. Gaan me, ga me nou niet uh, vragen of ik, wat ik daarvan vind. Het is natuurlijk een volstrekt belachelijke situatie... dat iemand kan staatshoofd is aan andere niet, kant... Je niks, te, niks te vertellen heeft, dat weet ik. Maar zo is het nou eenmaal. Dus ik kan me best voorstellen dat onder druk van Rutte... dat die mevrouw iets, iets heeft moeten inhouden... dat het er aardig dwars zit. En dat ze via de EO dit toch even heeft laten lekken... om alsnog haar Zij ja, heeft Klap de EO zich laten gebruiken in dat opzicht? Want dat is een beetje wat ik in Janssen woorden proef. Nou, dat gevoel heb ik eigenlijk niet. Uh, ze, ze hebben Huub Oosterhuis uh, uh, ontmoet op een bijeenkomst. Uh, ik, ja, die opging centrum. Wat, wat mij uh, uh, overigens opviel... want ik kwam na een heerlijke fietstocht zaterdag thuis... en dan ga je zo even crashen op de bank. En toen kwamen we inderdaad in blauw bloed. En ik heb veel langer uh, die, die skipakjes langs zien komen... dan dit verhaal van Oosterhuis. Terwijl ja, daarom, ze daarom, lang lang ja, had. het nieuws al helemaal Maar dat is een briljante kleine spin. Geweldig. Zo ingeplucht, een heel klein dingetje. Wetende, wel dat wij hier nu over zouden zitten praten. Is men dat erin geplucht? Ja, als ik... Als ik hoofdredacteur was geweest, vice-redacteur van Blauw Bloed... had ik er wel toch ietsje meer van gemaakt. Ja, en dus vervolgens ja. Het zat de... nou, natuurlijk heel groot in het journaal daarna... Ja, de, de, Heb je vier jaar geen beelden meer van skiënde prinsesjes, hè? Nou ja, het schijnt dat het Nee, al als je, als jou, nee maar wacht even. Als jouw, the ho, ho, ho. Als jouw theorie <laughs> klopt dat het uh, een, een spin-kwestie is... en dat de familie hier zelf achter zit... dan zou, zouden ze dus juist wel uh, de skiënde prinsesjes... dus alleen op het moment dat Huub Oosterhuis zijn mond voorbij heeft gepraat... zou nee, het, het Nee, negatief... het, het is subtiel. Het is geen nee, ja nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, je spreekt jezelf tegen. <laughs> Hoe kan ik mezelf nog tegenspreken? Nou, doe je het, is, het is op 11 februari, is het opgenomen, Jan, uh, dit gesprek met uh, Oosterhuis. Ja, uh, Nou de ja, point be being. Oh, je wilt het zo vlak voor de verkiezing ik, is het een mooi moment... Om nee, dat bedoel ik helemaal niet. Een stukje, ik stukje bedoel uh, alleen maar, als je, als je zoiets in de tas hebt zitten... dan denk je als journalist er gewoon yes gaan. Ja, nou, of, Precies. Je, of je denkt, wat is een prima moment om de, meneer Rutte nog een beetje in de te brengen. Dat zou ook kunnen. Nee, maar dat hebben ze toch niet bij de EO, Oh, ze zijn zo slim bij de EO. Oef, en zo koningsgezind. Nee, het is, luister, het is veel leuker <laughs> om er een hele rare, een hele rare complot te jij, jij wilt hebben, gewoon een complot erin. Eigenlijk vind ik het non-nieuws. Maar goed, dat, mag ik dat zeggen. Maar dat terugkomend is... op dat die man alleen maar zegt dat hij de indruk had dat er aangesloten was. Niemand bevestigt dat. Niemand even, zegt de toespraak van de koningin is jarenlang, het is haar mediamoment geweest. Elk jaar lang. Elk jaar lang is dat een soort, soort, soort, soort, soort super neutraal moment geweest. Met wat teksten ja? over wat ons verbindt en dat we zo lief voor elkaar moeten zijn. Geen buil kon je eraan vallen. En opeens is het politiek. Ja, al een, jaar, al een paar jaar. Zes hoe? Dat... Jawel, dat, is, nee, nee, dat voel je heel duidelijk. Dat uh, het gaat over muren tussen mensen. Het, het, uh, zij wil heel duidelijk de, de eenheid in het land bewaren. Uh, het is een heel groot verschil natuurlijk tussen haar speech met Prinsjesdag... die geschreven wordt voor haar. En haar kersttoespraak waarin ze uh, zelf aan het woord okay, mag dus, uh, zijn. Ze, dus ze, is praat, ze, praat, ze heeft een boodschap, prima. Maar wat, dat is toch goed? Ja, ze. Nou ja... Uh... Maar zou je het ook goed vinden als er inderdaad... want we zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen... maar als er flink geschrapt zou zijn om politieke redenen? Nou, om politieke redenen vind ik het een beetje dubieus. Maar ja, het feit is en blijft dat zij... On, ik bedoel, iemand anders is verantwoordelijk voor haar. Rutte, wat zij ook zegt. Als ze helemaal los gaat, heeft Rutte het gedaan. Ja, toch? Zo is het politiek geregeld, bij ons. Nou, dat maakt dus ook dat, dat hij ja, verantwoordelijk is voor wat ze zegt. En hij dus naar iedere geweten moet kijken of wat zij zegt, of dat ook kan. Anders kun je jezelf ergens niet verantwoordelijk voor maken. Ja, maar zou ik denk, niet doen? Zolang ze niks, niks zegt wat in strijd is met de grondwet, of zolang ze niks zegt wat, wat aanzet tot, tot ge, geweld of haten. Bedoel, als ze gaat roepen, de playboy moet morgen verboden worden. Ja, dan ben ik kunnen. er ook tegen. He, dat dat we, we, zou we, we gruwelijk straks, straks in stand.nl gaan we hier ook over praten met stelling. De koningin Beatrix moet in haar kersttoespraak kunnen zeggen wat ze wil. Jeroen Snel van de EO is onze gast. En het schijnt, het schijnt dat hij gaat zeggen dat, de, dat Huub Oosterhuis meeschrijft aan de koningins kersttoespraak. In ieder geval heel goed, heel goed weet wat daar normaal gesproken in staat. We gaan het allemaal straks horen, na half twee. En ik ga jullie danken. Sasje Morali, presentatrice, dank je je was ook hier Jan Heemskerk van Playboy, dank je wel. Graag ja, gedaan. Sensatie. <laughs> On a winter Sunday I go To clear away the snow And green the ground below April all an ocean away Is this the better way to spend the day Keeping the winter at bay What were the words I meant to say Before you left When I could see your breath Leap where you were going to Maybe I should just let it be Maybe it will all come back to me Sing, oh, January, oh How I lived a childhood in snow And all my teens and toes Stuffed in the strata of glow Pale the winter days after dark Wandering the gray memorial park A fleeting beating of hearts What were the words I meant to say She left When I could see Her breath lead Where she was going to Maybe I should just Let it be And maybe it will all come back to me Sing Oh Janu Oh January Him, Klaas de Vries uit Groningen. Jij kent ze? Ja, ja. Ze, ze hebben net een nieuwe album uitgebracht. En, uh, het is echt een heel mooi album. Ja, de Verenigde Staten kent <gacht> ze helemaal niet. Klaas, jij bent hier te gast omdat jij de Nationale Nieuwsquise gaat spelen. Ja. Welkom. Dank u. We gaan weer op zoek naar de nieuwskenner van deze week. 300 euro kan je winnen als je aan het einde van de week degene blijkt te zijn met de meeste punten... Um, ik ga jou een aantal uh, vragen stellen. En die punten neem je mee naar de tweede ronde. En dat vermenigvuldigen vervolgens met elkaar. Klaas, wat, wat, wat doe jij in het gewone leven? Uh, ik ben student. Ik studeer geschiedenis. Ah, oké. Okay. Ja. Dus je houdt wel van de lange lijnen, zeg maar. Ja. De lijnen met het verleden. Zeker. We gaan eens kijken of je daar veel aan hebt. Veel succes. Dank je wel. Met harde hand probeert de Libische leider Gaddafi de opstanden in zijn land te onderdrukken. De nationale nieuwsquiz. Continuous gunfire being shot. Het leger schiet met zware munitie op demonstranten. volgens mensenrechtenorganisaties. met tientallen doden en gewonden tot gevolg. Een zoon van Gaddafi heeft op de televisie gezegd. dat het leger van Libië achter zijn vader staat. en dat tot de laatste snik zal blijven doen. De betogingen tegen het regime van de Libische dictator Gaddafi hebben al tientallen doden geëist. Met name in de stad Benghazi grepen leger en politie hard in. Aanvankelijk vonden de protesten in het oosten van Libië plaats. Maar sinds gisteren zijn ze overgeslagen naar de hoofdstad. Hoe heet die stad waar er nu vooral gevochten wordt? Tripoli. Ja, Tripoli. Zeker. Het is de grootste stad van Libië. De tweede vraag. Het Libische regime geeft de schuld van de onrust aan buitenlandse elementen. Met name de Europese Unie mag geen betogingen tegen het Libische regime aanmoedigen. Waarmee stopt de Libische regering als de EU zich blijft bemoeien met de situatie in het land? Uh, met die uh, emigratiewetten. Uh, Hoe zeg je dat? Uh, um... Mensen die naar Europa willen om te werken. De asiel, ik, uh, ja. ja ik, ik, je hebt veel woorden maar volgens mij is het helemaal goed. Bestrijding okay. van illegale immigratie, ja, precies, maar dan moet je over na kunnen denken. Ja. En volgens mij bedoelde je precies dat te zeggen. Heel goed, precies. Nu werkt het Libische regime nog samen met een aantal Europese landen... om die onwettige ja. immigratie tegen te gaan. Als het niets is, dan stoppen ze ermee. En dat zou wel eens een grote gevolgen kunnen hebben. Voor de volgende vraag duiken hoera de geschiedenis in. Ja. Op 21 december 1988 pleegde de Libische geheime dienst een aanslag op een Amerikaans vliegtuig boven het Schotse plaatsje Lockerbie. Er vielen 270 doden. De rechtszaak tegen de daders vond plaats volgens schots recht, maar in Nederland. Mijn vraag is, hoe heet het militaire terrein dat daarvoor tijdelijk voor een deel Schots gemaakt werd? Een militaire terrein in Nederland? Ja. Uh, Vlieland? Nee. <laughs> ja, ik weet het niet. Kamp Zeist was dat. Oh, oké, okay. nee. Oh, ik dacht ik. Dit is gehoord. voor jou. Dacht ik voor jou ja. een inkoppeltje. Ja. Nee, dat was nee. kampzeeist. Um, de, uh, de, de oh, ik heb maar één punt opgeschreven. Ik heb er twee. De, de vierde vraag. Ik laat je een fragmentje horen en de vraag is wie is hier aan het woord. Ik zeg voor iedereen bedankt. Ik jaar fantastisch voor mij en alleen bedankt en tot ziens. Luis Suarez. Ja, ben je een groot voetballiefhebber? Ja, wel redelijk. En dan gisteren in de arena afscheid na 3,5 jaar speelde hij 159 wedstrijden voor Ajax, scoorde 111 doelpunten en gaat dus naar Liverpool. Ja. De verkoop van Suarez leverde Ajax minimaal 22 miljoen euro op. De club speelde ook weer sinds enkele jaren in de lucratieve Champions League. Dat geld kan Ajax goed gebruiken, want financieel stond de club er slecht voor. De voorzitter van Ajax liet het weekend doorschemeren dat de halfjaarcijfers de beleggers vrolijk zal stemmen. Mijn vraag is: hoe heet de voorzitter van Ajax? Oeh, goede vraag. Um, um, oh, ik kan er niet op komen. Van Geel? Nee, ik weet nee het Uri Coronel. Oh ja, Was het. ja tuurlijk. Uh, drie punten tot nu toe. Je kunt nog vier punten verdienen. Je krijgt uh, hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat om een term. Vier. Ik begon destijds met Go Ahead van de Columbia Orchestra. Drie. Uit nostalgie ging ik vorig jaar van drie naar vijf. Twee. Ik sta als het langst lopende radioprogramma ter wereld A A in het A kinderspoel. Vitamin. Ja, precies. Ja, arbeidsvitamine, dat klopt. Um, ja, die eerste is, uh, begon met Go Ahead van de Columbia Orchestra. Uh, Go Ahead was op 19 februari 1946 de eerste plaats van de uitzending. Het programma uh, ging van uh, 3 naar 5. Uh, van Radio 3 ging het naar Radio 5. Ach, ja. Gerard Heekdol ja. maakte plaats voor Jan Steeman. En het is uh, nou ja, inderdaad uh, het oudste programma ever. Vijf punten heb jij. We gaan uh, meteen door met uh, de uh, volgende ronde. Nee, laat, eerst even kort even standpunt.nl.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 In Stam.nl praten over de vraag of de majesteit juist in zo'n persoonlijke toespraak haar eigen waarde moet kunnen benadrukken. Of dat het logisch is dat premier Rutte, die immers verantwoordelijk is voor haar uitspraken, zich met de kerstreden bemoeit. De stelling is dus, koningin Beatrix moet in haar kerstreden kunnen zeggen wat ze wil. Bent u daarmee eens of oneens, sms het naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. Je kunt ook gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. Of je kunt stemmen op www.stam.nl, www.stam.nl of twitteren Om half twee dus de gast in stam.nl. Jeroen Snel, EO-presentator van onder andere Blauw Bloed. Klaas de vies. Vijf punten uit de eerste ronde. We gaan een heleboel vragen op je afvuren in 90 seconden. Als je het niet weet, zeg je pas. Dan gaan we door. En dan zul ik graag een antwoord van je horen. Ja, oké. Okay. Klaar? Ja. Komt-ie. De nationale nieuwsbis. Welke beurs in de rij heeft de afgelopen weekend ruim 226.000 bezoekers getrokken? Huishoudbest. Is goed. Welke Nederlandse wielrenner won de ronde van Oran? Ro Robert Geesing. Is goed. Bij rellen rond de betoging van neonaties in welke Duitse stad zijn 82 politiemensen gewond geraakt? Dresden. Gedaan? Is goed. De koninklijke familie is op windsport in welke Oostenrijkse nee. plaats? Is goed. Welke Duitse partij leed bij de deelsta deelstaatsverkiezing in Hamburg in een zware Nederland? CDO. Is ook goed. In Iran is gisteren de dochter van welke ex-president gearresteerd tijdens een betoging tegen president Ahmadinejad. Raf Sandjani. Welke Nederlandse schaatser won dit weekend de wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter? Pas zeg eens niet weet. Pas zeg eens pas, niet pas. weet. Pas. Marit Leenstra. Air France KLM en Delta Airlines overwegen nou verluid een gezamenlijk bot uit te brengen op welke vliegtuigmassa? 13 airlines. Is goed. Welke beroemde Australische reisgidsserie is volledig in handen gekomen van BBC World Planet. Om die is goed. Vacan heeft welke wielrenner ontslagen omdat hij de interne regels van de ploeg had overtreden? Rico. Is goed. Welke appelsoort is ook dit jaar weer de populairste in ons land? Elster. Is goed. In welke stad werd gisteren de dag van de solidariteit gehouden? Amsterdam. Is goed. De politieke partij 50PLUS pandt toch geen kort geding aan tegen welke omroep? Max. NOS. De Belgische minister van Sociale Zaken vindt dat wie de metro in Brussel moet bewaken? Militairen. Is goed. Hoe heet de IJslandse president? Die weigert het ICEF-akkoord met Nederland en Groot-Brittannië? Is goed. Een bioscoopbezoeker in Letland die wat at werd doodgeschoten omdat hij te veel lawaai maakte. Popcorn. In Nieuw-Zeeland zijn op een strand meer dan 100 doden en stervenden van wat voor dieren aangetroffen. Gas. Dat is Dat laatste waren grienen. Grienden. Ja, eigenlijk niet geweten. Je hebt de 12 punten goed. Of 12 had je het goed. 5 voor 12 60. Dank je wel. Oké, okay, dank je wel. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen NCRV. Vanavond, 7 uur De regen De regen ragelt op het begin. Je ligt in bed, je bent een kind, je weet niet beter en het hoeft ook niet Je laat scheten. stop je hoofd onder de dicht! De regen ritselt in het riet Vr... Blijft plaats voor de karikiet Luister naar kunststof De wacht, geduldig als een paal, stut uit de nacht de regen Het regen niet het giet Vanavond, 7 uur